1936 136 En vanavond weer een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Ratelband. Ik ben wie ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, wat dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Dus gewoon met, uh, met open vizier om het met uh, eenvoudige woorden te zeggen. <coughs> en uh, ja, je hoort dit natuurlijk iedere, iedere week um, door mij uh, zeggen. Maar misschien vind je het uh, maar heel gewoon om dit allemaal te horen, maar het zijn toch hele bijzondere woorden. Ik heb ze ooit bij Malva gehoord. En toen ik, ik heb het wel eens eerder verteld, toen ik een, een begin nodig had voor deze lezingen, wist ik niet precies wat ik zou doen, maar ik had wel iets in mijn hoofd. Dit ongeveer. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik, ik, ik heb heel veel uh, tapes, heel veel banden van, uh, van Malva Meditatie. Wat overigens nu lichtsferen.com is, kun je het opzoeken. En... Um, toen heb ik gewoon even de banden gepakt. Ik heb mijn ogen dicht. Ik wist niet wat voor een het was. Uh, ik heb hem in de recorder gezet. Ik heb gewoon een stukje afgedraaid. En op dat moment zei ik dat wordt het. En dan kwamen dus deze woorden uit. Nogmaals, ik weet absoluut niet meer welke, welke tape het is geweest. En waar het precies staat, weet ik niet. Maar vertrouwende op, het, op iets wat mij toeviel. Toeval. Het valt mij toe. Toeval bestaat niet. Ik vroeg erom en ik ontving het. kreeg het vanuit het universum. En het was al aanwezig. Ik hoefde het alleen maar naar me toe te halen door een paar handelingen. En zo gaat het hele leven eigenlijk. Zo werkt het leven. En als ik dan spreek over eh, ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik wat ik ben met andere delen, dan denk ik aan de mensen voor wie dit bestemd is. Mensen die hiernaar luisteren, die hebben echt bewust gezocht naar de, dit soort lezingen, die hebben bewust opgezocht, die hebben eh, moeite voor moeten doen, We zijn er misschien nu, misschien al eerder, nu werkelijk van overtuigd dat dat wat ik zeg onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijke liefde is en alleen maar op jouw, op jouw welzijn is gericht. Dus ik eer jou, je ziel. En ik respecteer het licht in jou. Het woord namaste. Hè? Ik respecteer het licht in jou. en Ik steun en vertrouw je integriteit. En je licht. En ik beschouw jou als medereiziger op het levenspad als medereiziger op het pad wat wij allemaal, wat wij allemaal, waar wij allemaal op staan. En dit is niet anders dan delen, geven zou je ook zeggen, kunnen zeggen. En wat ik hiervan ontvang. ja, dat is gewoon de liefde die ontvang ik van anderen. Want ontvangen is geven. Het is een wisselwerking. Dit soort lezingen doe ik dus ook bij mij thuis, met een aantal mensen. Soms gebruik ik een onderwerp wat ik hier voor Indigo Soul Station gebruik. En soms komt het uit de mensen zelf. Eentje heeft een probleem en noemt het even op. Dus gewoon in, in al zijn soepelheid zonder daar een drama van te maken. Maar doordat er toch goed ingevoeld kan worden kan dat dan toch zomaar ineens de, het onderwerp worden van zo'n hele middag. En dan begint zo'n lezing. Nou, ik noem het maar een lezing, maar het is, het is een, het ja, geven en ontvangen, het geven van, van, van liefde en ontvangen van liefde. En, eh, nou, ik weet eigenlijk niet meer precies wat ik wilde zeggen, maar het is een... Eh, het, oh ja, ik weet het alweer. Het, het begint dus om, om half twee bij mij thuis en ja, tot soms vijf uur, zes uur en soms dan is het al zo laat geworden. Maar er is het ook zo'n prettige sfeer, en een plezierige, aangename sfeer en het is altijd zo'n genoegen om dit te delen met anderen, met mensen die hier graag naar luisteren. Ik heb gisteravond, dit is nu maandagavond dat ik dit opneem. Want het wordt morgenavond op, even kijken, de 10 november uitgezonden. En gisteravond is een gesprek van Marja Oosterman en van mij is uitgezonden. Op Indigo Soul, Soul Station. Wat ik overigens nergens terug kan vinden. Maar je kunt het in ieder geval op mijn website terugvinden en op de website van Marja. Dat is dus www.yhra.nl. En uh, www.dizlaein.nl en, uh, ja, en dan hadden we het over de valkuilen waar je in kunt stappen als je met deze dingen bezig bent. Ze had het dan over goeroe zijn, uh, dat was haar vraag. maar Zo zie ik dat dus zelf niet, want ik, ik ben ervan overtuigd dat, en ik weet het gewoon zeker, dat ieder mens zijn eigen guru is. Alle antwoorden zitten al in je. Want heb je de vraag eenmaal gesteld, dan komt het ergens vandaan, dan weet je het antwoord eigenlijk al. Net zoals ook alle kennis, alle inzichten ook al lang in jouzelf zelf zitten. Je hoeft het alleen maar naar boven te halen. En doordat ik dit soort lezingen doe, kun je erover nadenken. En het grappige is, dan leg je het misschien op jouw zorgen, op je problemen, of je denkt er gewoon over na. En dan kom je vanzelf... Tot bepaalde oplossingen, tot bepaalde gedachten, tot bepaalde inzichten. En zo komt het dat je vanzelf uit jezelf met jouw problemen om kunt gaan, dat je de inzichten vanuit jezelf ontvangt. Je hebt daartoe een zetje gehad van die of van die, of in dit geval van mij dan, maar je doet het zelf. Ik geef het beste uit mezelf. En jij mag bepalen wat je ermee doet. Je mag het naast je neerleggen. Wat ik dus op de chat zie. Waar lekker uh, gebabbeld wordt met elkaar. En waar misschien ook wel geluisterd wordt. Maar niet uh, met het volle bewustzijn. En dat mag ook. Want misschien is het wel beetje aanjagend om zo goed naar je eigen innerlijk te luisteren en dit allemaal mee te nemen want ja er komen veranderingen aan als je hiermee aan de slag gaat en heel veel mensen durven dat niet aan en blijven dan maar liever zitten waar ze in zitten en dat is helemaal niet verkeerd dat mag dus ook de wet van de wil kan hierop losgelaten worden. Ieder mens bepaalt het uiteindelijk altijd zelf. Nou, ik was dus net begonnen. Um, ja, een kleine meditatie misschien, om dat even met elkaar te doen. Maar sluit je ogen als je dat wilt. Zet je beide voeten naast elkaar op de grond. Hou je handen niet gekruist, maar hou ze open. Dan ga ze even terug naar wie jij bent. Want zoals ik begin, ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben, met anderen delen. Ga nu eens terug naar wie jij bent. Ga terug. Adem in. Adem die adem zo diep mogelijk in je lichaam. Dus niet bij je keel, zoals ik dat veel mensen op de televisie zie doen, maar helemaal uit je onderste, eigenlijk bij je helemaal onderaan je zitvlak. En haal die adem naar boven. En hou die adem even vast. Adem rustig uit. Adem rustig in. Hou die adem mee vast. En adem rustig uit. Dit zou je de hele lezing kunnen doen. En dan kun je erover nadenken dat je die uitademing uitblaast in de ziel die jij bent. En die zit ongeveer 2 tot 3 centimeter boven je navel. Dan ga je met je gevoel daar naartoe en dan blaas je daar je adem in uit. Je blijft wel rechtop zitten hoor. Maak die verbinding met het licht. Misschien heb je een kaarsje aangestoken, misschien je zie je een lamp ergens. Misschien heb je de herinnering van de zon in je hoofd. En maak die verbinding met het licht. En breng op een uitademing het licht en jouw ziel met elkaar in verbinding. Zie je hoe, het, hoe makkelijk, makkelijk het eigenlijk is als je dan in dat gevoel naar je eigen innerlijk gaat. Dat je dan het ademen van je ziel hoort. Dat je het kloppen van je hart hoort. Omdat je de keuze kunt maken. Ondanks wat je allemaal meemaakt in dit leven. Maar wees daar blij mee. Want dat betekent dat je leeft. Dat je toch een heel gelukkig mens bent. Want je maakt deel uit van een enorme energie. Voel die verbinding. Wees dankbaar dat je daar deel van uitmaakt. En dat ook in jouw gevoel die innerlijke wijsheid naar boven kan komen. Voel die liefde die jij zelf bent. zie je dat die ademhaling jou terugbrengt naar wie je zelf bent zie je hoe belangrijk die ademhaling is en realiseer je dat hier in het westen van de wereld Europa en Amerika wellicht ook dat de mensen zijn vergeten hoe adem te halen je hoeft de televisie maar aan te zetten en je ziet politici, je ziet gewone mensen, je ziet ze ademen en je ziet ze helemaal boven in hun schouders ademhalen. Je ziet die keel helemaal heen en weer gaan. Kun je, je voorstellen? Kun je, je voorstellen wat voor spanning daarop staat? Als je je energie verdeelt, door die ademhaling helemaal van onder te laten uitkomen, dan zul je je veel beter voelen. Je kunt ook die ademhaling vanuit je tenen laten komen. Dan ga je daar helemaal heen? En als je de tijd hebt, dan ga je gewoon je eerste linkerbeen. Dan je rechterbeen. Maar helemaal spotje voor bordje, adertje voor adertje, zo naar boven. En dan je rechterbeen. En zo door je hele lichaam. En steeds breng je op een inademing het licht naar die plekken toe. In je been, je knieholte, je benen, de bovenbenen. Je hele lichaam, al je organen. Als je tenminste niet in slaap valt. En ook dat is niet erg. Doe je het gewoon weer opnieuw als je weer wakker bent. Maar als je dat doet. Met de nodige discipline. Want kun je kunt het gewoon iedere dag doen. En je weet niet half hoe lekker dat is hoor. Dan voel je, je nou niet schuldig als je dan weer een dag overslaat. allemaal niet zo verschrikkelijk erg. Maar geef erkenning aan je lichaam. Alles dat een andere richting opwijst, dat niet naar het licht toe wijst, haal je zo weer naar je toe. Dat laat je, laat je weer zelf door jouw gedachtekracht richten naar het licht. Dan stel je voor dat je het licht inademt. En dat je alle negativiteit die ergens in je lichaam zit, bij elkaar haalt en uitademt. Weet dat je dan op een gegeven moment bij je eigen liefde aankomt. Bij je eigen zelf. Dat wat jij bent. Je Innerlijke bewustzijn, je innerlijke zelf. En die liefde voor jezelf ontstaat als je jezelf niet verraadt, als je geen verraad pleegt aan jezelf, maar volgens je eigen waarheid leeft dat je je helemaal diep onderzoekt en eerlijk naar jezelf kijkt hoe moeilijk het ook is om jezelf te blijven geloven misschien laat je je afleiden door een irritatie waarvan jij vindt dat de ander fout gedaan heeft en waarvan jij vindt dat jij gelijk hebt zie hoe snel je het slachtoffer kunt worden Je kunt helemaal in de irritatie gaan zitten. Maar als je de moed hebt om eerlijk naar jezelf te kijken. En tegen jezelf te zeggen. Ah, ik hou van die mens. En ik vergeef me, Ik vergeef haar. Ik doe nou eens wat, wat een ander zegt. Wat Jezus zegt. En wat ik dus nu ook tegen je zeg. Vergeven, vergeven. Vergeven, vergeven, tot in het honderdvoudige. En ga er dan over nadenken. Voel vanuit welk gevoel je gedachten laat komen. En je hebt het al zo vaak kunnen horen. Als je vanuit die irritatie, vanuit dat slachtofferschap gaat denken, dan kom je niet tot liefdevolle gedachten. Dan blijf je maar verwijten en dan blijf je maar zaniken. Dan blijf je maar het slachtoffer. Als je jezelf aanpakt. Als je nou eens over jezelf heen komt. Dat je niet gelijk hoeft of moet hebben. Dat je je ego is helemaal overboord gooit, En dat je tegen jezelf zegt. De ander mag doen wat hij mag doen. En ik bepaal hoe ik ermee omga. En ga dan niet in die, in, dat, in die slachtofferrol weer glijden. Maar blijf die liefde vasthouden voor de ander. Maar bepaal wel voor jezelf dat je tegen de ander zegt, ik heb er verdriet van. Dat je dat en dat doet. Het doet me zeer. Het is zo eenvoudig. En tegelijkertijd is dit het allermoeilijkste voor mensen om te doen. Mensen komen er gewoon niet op, op de een of andere manier. Maar dit is het begin om de vrede in jezelf vast te houden. De ander mag dat zelf weten. Je hoeft de ander niet op te voelen, je hoeft alleen maar duidelijk te zijn. En je niet beledigd te voelen of slachtoffer te voelen of wat dan ook. Maar goed, ik wou nog steeds beginnen en volgens mij ben ik alweer heel lang aan de gang. Nou, in ieder geval, vorige week eindigde ik met de volgende zin. En juist die problemen, die zorgen maken dat we met het leven om zullen gaan. En dan ga ik maar weer verder. En ja, als we die stilte in onszelf, dus dat innerlijke zelf, tenminste willen opzoeken. Dus die stilte waar ik het zo even over had. Om even en misschien duurt dat even wel heel lang, omdat het een moeilijke gedachte is voor je. Om bij jezelf te komen. Om dan de inzichten te verkrijgen, zodat je met je leven om kunt gaan. Want dat is de bedoeling van je leven. Niet meer. Want het leven kan hard en het kan bitter zijn voor velen van ons. Maar de lessen die het leven dus met een hoofdletter ons leert zijn bedoeld voor ieder van ons persoonlijk. Dus dat wat jij meemaakt is alleen voor jou. Dat betekent ook want het leven is rechtvaardig. Dat betekent ook dat jij de verantwoording voor jouw eigen leven kunt nemen. Nou, dat is toch ook wat ik hoor nu ineens. Je bent niet een of andere onder Nou, je zult dat toch maar horen. Um, nou, kijk maar wat je ermee doet je moest eens dus weten wie je werkelijk bent je bent een wezen van violet vuur je bent de zuiverheid die God wenst ja, nou, dat komt dan, ook me op. komt dan ook zomaar in me op want dat heb ik wel in de binnenkant van een, van een deur staan gewoon ik heb een velletje papier eens een keer opgeschreven. En ik vind dat zo'n mooie zin. En ik ben hem meteen weer kwijt ook. Ik zou hem niet eens meer kunnen herhalen. Nou, zo gaat dat dus. Maar dat ben je dus. Je bent zo'n groot licht dat is wat je bent. En dat licht, die ziel. Die weegt maar een paar grammetjes. of drie gram, hè, of zoiets te verwaarlozen, maar hoe kleiner, hoe sterker, denk maar aan het atoom, daar zit zo'n kracht in En als je straks uit je lichaam glijdt, dan kom je boven je lichaam te hangen, ook als je slaapt of wanneer je overgaat, en dan vormt zich jouw lichaam zoals dat er nu uitziet. Als je nog verbonden bent met dat zilveren koord. Dan maak je mooie, mooie reizen over de hele wereld. Met je innerlijke zelf. Kun je overal komen. Je, er is een tijd geweest dat het voor de mensen op aarde heel gewoon was. Om dat te doen. We zijn het allemaal weer verleerd. Maar we gaan het weer ons allemaal herinneren. En we gaan het misschien allemaal weer doen. We kunnen ons herinneren. Als we s'avonds naar bed gaan, dat we zeggen vanavond wil ik, vanavond, vanavond ga ik reizen naar, nou, noem maar een plek waar je een stil heimweegevoel naar hebt. En dat heeft ieder mens wel, denk ik. Of je wilt naar iemand toe, of die nou in dit leven nog leeft of al overgegaan is. Dat maakt niets uit hoor. Want je kunt er zo heen. Die beslissing kun je nemen voordat je gaat slapen. En heel vaak met volle maan kun je die reizen maken. Voor veel mensen geldt dat. Of je kunt het gewoon s'nachts doen. Het is een heel druk verkeer hoor, zo rond de aarde. Onzichtbaar voor mensen en toch ook weer zichtbaar voor sommigen. Dus, je krijgt in je leven op dat schoteltje voor jou, dat waar jij mee om kunt gaan. En niet alleen dat wij met het leven om kunnen gaan, maar juist dan de vrijheid terugkrijgen, weer opnieuw krijgen. Dan worden we wie we zijn en we zitten dan niet meer vast aan de mening van anderen. Aan wat anderen van ons vinden. Wij bepalen dat zelf, wat we van onszelf vinden. En we zijn niet meer afhankelijk van de mening van een ander. Wij worden sterk. De mens wordt steeds sterker en onafhankelijker en zal niet meer meelopen met de massa. Zo kunnen we steeds een stapje verder gaan en de gebeurtenissen in ons leven steeds beter begrijpen. als we dit begrijpen en als we dit mee willen maken is dit een prachtige ervaring en dan bedoel ik dus dat je met je eigen problemen om wilt gaan dat je vanuit de liefde denkt dat je je problemen niet groter maakt dan ze klein zijn dat je absoluut van zeker bent dat het licht, jouw positiviteit, oneindig veel groter is dan dat spelde prikje. Negativiteit, zorgen, kwaad. Maar het lijkt zo verschrikkelijk groot, omdat het zoveel kabaal maakt. Dat kun je van alle kwaad in de wereld zeggen. Het stelt niets voor, maar het maakt ontzettend veel lawaai. En het is alom lijkt het, vertegenwoordigd. Als je daar gewoon over nadenkt en de keuze in jezelf maakt. Dit is mijn leven en ik bepaal hoe ik erover denk. Ik laat dat niet toe aan dat negatieve, aan het kwade. Ik ga zelf mijn, mijn leven inrichten. En ik ga naar de positieve kant kijken. En dat geef ik het grootste: de grootste en de meeste gedachten. Het positieve: de energie, God, de liefde. Noem het zoals je het noemen wilt. Het maakt niet uit in principe. Want in andere tijden werden weer andere namen genoemd. Maar zo kunnen we steeds een stapje verder gaan en, zoals gezegd, de gebeurtenissen in ons leven steeds beter begrijpen. Als we dit begrijpen en meemaken, is dit een prachtige ervaring. Een ervaring die we niet snel zullen vergeten, maar die een ervaring voor het hele leven zal zijn. We hebben dan geleerd. En juist doordat we er zelf achter moesten komen, dat we zelf dat denkwerk moesten verrichten, en die worsteling in onszelf hebben moeten doen. Om bij de juiste gedachten te komen. Die steeds leken weg te, weg te slippen. En hoe was het ook weer. En weer teruggaan. En jezelf weer bij je nekvel pakken. En even teruggaan naar die gedachten. Hoe, hoe was het ook weer. En dan er zelf achter moeten komen. Hoe die gedachten zijn. En juist daardoor. Leren we het snelst, want we kunnen dit niet van een ander leren. Daarom kan ik ook nooit zeggen, ik zal je even leren hoe je het doen moet. Ik zal je zeggen hoe je moet leven. Nou, dat kun je toch wel voorstellen, dat het, ja, ik vind het toch wel hoogst en Dat kan gewoon niet. En dat kun je ook niet in een weekendje leren of in een paar dagen. Inzichten verkrijgen kan snel gaan, het hangt van jezelf af. Maar ah, je kunt er ook levens en levens en levens over doen. Het is aan jou zelf. En respect is er altijd voor iedereen, welke vorm je ook kiest. Want er is altijd respect voor het leven. We dienen ook te begrijpen dat onze problemen nooit zonder oplossing zijn. Het een zit vast aan, de, aan het ander. Soms is de oplossing niet gelijk voorhanden, maar zal in de loop van de tijd ons geopenbaard worden. Soms om ons ook rust en kalmte en beheersing te leren. Soms om ons mensen geduld te te leren. Want de westerse mens heeft praktisch geen geduld. En juist dat geduld dienen we goed te begrijpen. Het geduld vooral in onszelf en met onszelf te hebben, om te begrijpen dat de dingen, wat dan ook, positief benaderd dienen te worden. Je moet het niet, maar, ja, daar is verder geen woord voor, ik zeg dan dienen, je dient, dat, je dient het positief te benaderen. Misschien niet meteen nu, maar dat je begrijpt dat er een moment in de toekomst is waarop dat wel kan. En als dat moment in de toekomst, als het tijdsbesef begrepen wordt, dus wat tijd werkelijk is, dat dat moment in de toekomst ook hier naartoe, in dit moment, van nu naartoe gehaald kan worden. Als we begrijpen dat het loslaten van de ervaringen, en juist de ervaringen die begrepen zijn uit het verleden, ons in het nu brengen, Zullen de oplossingen en de inzichten ons op dat moment van nu aangedragen worden? We dienen erover na te denken dat het geduld dat we goed beseffen, dat we geduld dienen te hebben met onszelf, dat we erover nadenken, dat we niets met de negatieve energie kunnen doen, van het niet geduld willen hebben. Maar dat het, dat het ons uitput, dat we daar moe van worden. Dus van twee dingen, hè? dat we geen geduld hebben en dat we negatieve gedachten en energie hebben. Je kunt daar niks mee en je wordt daar ongelooflijk moe van. En dat wij daar uiteindelijk ziek van worden. De ziekte dus ontvangen die bij het zorgelijke denken hoort. Die zich vast gaat zetten ergens in je lichaam. En waar het een is, is het ander ook dus je kunt het omdraaien uiteindelijk kunnen we niets met die negatieve energie behalve dan dat we het kunnen accepteren dat het naar ons toegekomen is Dat mag, die energie. We hebben zelf de gedachten uitgezonden. We zijn daar zelf verantwoordelijk mee. Maar uiteindelijk kunnen we er niets mee, behalve het omdraaien naar positiviteit. En dat we het nodig hebben om te beseffen dat het licht oneindig veel groter is dan we dachten. Dat we beseffen dat onze eigen negativiteit opgenomen kan worden, geabsorbeerd kan worden in het licht dat wij zijn. En die negativiteit, die zoveel tijd van ons denken in beslag nam, zal niet meer dan een spelde zijn vergeleken bij het licht. langer wij wachten met de negativiteit aan te pakken, dus te absorberen, te begrijpen en ermee om te gaan hoe groter en hoe luider het lijkt te worden. En op den duur gaan we zelfs denken dat er toch niets meer aan te doen valt, Of we worden zo negatief. Dat we onszelf niets vinden en niets waard vinden. Het negatieve, het kwaad kan zo'n lawaai maken. Kan zo'n geweldige pijn in ons lijf teweeg brengen. Dat we zomaar gaan denken dat dat het leven is. En dat we er niets aan kunnen doen. Er zijn mensen die overal dan hulp gaan zoeken. En het weliswaar van iedereen krijgen. Hè? Maar in die kern zal die hulp nooit komen en zal niet begrepen worden. En jarenlang kan die hulp gegeven worden. In welke vorm dan ook. Dan vraag je af, heeft het werkelijk geholpen want jij deed toch eigenlijk maar wat, hè? Je wist heel goed dat je diep in jezelf moest komen. Maar je dacht, ach, dat doet die therapeut wel voor me, dat doet die ander wel voor me, Dat doet die wel, dat doet die wel. Iedereen zegt toch hoe ik het doen moet, dan krijg je alsmaar een slechter gevoel van jezelf. De enige hulp is de weg aan te geven naar jouw weg van het midden. Dus niet aan de linkerkant, niet aan de rechterkant, maar in het midden. Naar de diepe stilte van jezelf. Dat zal je tot jezelf brengen. Dat zal vrede in jezelf geven en zal je kunnen genezen. Maar het is niet zo dat als het niet werkt, en het werkt altijd, alleen jij bepaalt wat je ermee doet. Of je maar... Een beetje fopjesachtig mee rond, rondloopt. Of dat je het werkelijk serieus doet bij jezelf. En dat je dan zegt, als, als je het niet echt diep in jezelf hebt gedaan. Nou, dan ga je de anderen gewoon de schuld van geven. Of de mensen die dit aan je doorgeven. Die weg van het midden door aan je doorgeven. Ja, je kunt een heleboel bij elkaar snotteren hoor. Je kunt heel veel... Medelijden met jezelf hebben. Je kunt jezelf zo zielig vinden. En je kunt vinden dat het leven voor jou onrechtvaardig is. En je kunt de hand die in liefde naar je uitgestoken is geweest met een klap wegduwen. Het kan allemaal. En je zult die mens die het aan je geeft, juist in liefde en altijd onbaatzuchtig, die zul je wegdoen. Want je denkt het allemaal zelf beter te weten. Want denk je, die andere is slecht, de andere is negatief. En wat voor onaangename bewoordingen je er ook aan kunt geven. Want dat is spiritueel en daar zijn mijn artsen en therapeuten, we zijn daarop tegen. Uiteindelijk helpt het je allemaal niet veel. Ik denk erom, ik ben helemaal niet tegen therapeuten of tegen artsen. Absoluut niet. Tegendeel zelfs. Maar dat gedoe wat je met jezelf uithaalt, helpt je allemaal niet veel. Maar de werkelijke hulp, die uit jezelf komt, uit die innerlijke stilte, die je aangereikt wordt, onbaatzuchtig aangereikt wordt door mensen die zelf die liefde gevoeld hebben, die daarin geweest zijn en die dat nog in zich voelen, die die liefde in zich weten. Die hand. Je wordt hard weggeduwd. Ja, het is niet anders en dit komt voor. Helaas zou je kunnen zeggen, want juist die mensen die het zo hard nodig hebben, vallen zo hard hebben zo'n vreselijk verdriet zo ontzettend verdriet en begrijpen het leven absoluut niet en het enige wat je wil doen, is je armen om zo iemand leggen en het respect te voelen de liefde te laten voelen die je zelf hebt ook voor deze mens. En sommigen willen er ook niets meer aan doen. En willen genoegzaam in hun lijden blijven zitten. Het is een vertrouwd gevoel. Dat is begrijpelijk, hè? Kijk maar eens bij jezelf. Hoe moeilijk het is om uit bepaalde patronen te stappen. Wat ik in het begin ook zei, hoe moeilijk het is dat je jezelf bij een nekvel moet pakken. Om tot positieve gedachten te komen. Zo denk je dat dat negatieve zo'n invloed, invloed op je heeft. Maar je doet dat zelf. Het is niets. Laat me je dat vertellen. Het betekent niets. Als jij in, dat, in die vreugde van die liefde gaat staan, moet je eens kijken hoe je leven verandert. En toch dienen we te respecteren dat mensen soms daarin in dat lijden willen blijven zitten, dat het een vertrouwd gevoel voor hem is. Het is dan maar zo. Het is aan mensen, lichtwerken zou ik ook kunnen zeggen, om te, te, te respecteren dat er mensen zijn die die pijn van het leven voelen en besloten hebben om daarin te blijven zitten. Dat is die liefde van de mens die het aanziet en die wel degelijk van dienst kan zijn en die absoluut met die liefde de ander zal kunnen bijstaan. En die altijd, pardon, wordt altijd het beste uit zichzelf geeft, deelt, geeft, deelt, onbaatzuchtig en zonder enig winstoogmerk, zonder enige vorm van ego. Maar het wordt veelal afgeweerd door de omgeving, want, zo zeggen mensen, zo is hij nu eenmaal, of zo is zij nu eenmaal, de artsen hebben er, niets aan, hebben er niets aan kunnen doen. En wie denk jij wel wie je bent? Jij kunt dat toch ook helemaal niet? Je bent niet eens. En dan komen er allerlei dingen. Dat is ook zo. Helemaal gelijk. Einde verhaal. Maar ieder mens heeft altijd gelijk. Altijd vanuit het eigen standpunt. Dus waar het dan om gaat, is dat dat we dan met mededogen kijken, met diep mededogen kijken en begrijpen waarom mensen er soms niet mee om willen gaan. En met respect voor de levens van die mensen zien dat veel mensen vast blijven zitten in hun leven. Dan valt er niet anders te doen dan terugtrekken. En laten, en het laten, ja, dat, dat dient gewoon gedaan te worden. Het is niet anders. Het is niet anders dan ook dit te accepteren. Helaas zou je kunnen zeggen, helaas, want in lichtwerkers zit het diepe verlangen, het diepe verlangen van delen, geven en de liefde met een hoofdletter te laten zien door de handelingen van het leven. Maar als het hart van de ander niet opent, en vast wil blijven zitten in de emotie van de gebeurtenissen, en verdriet. En er geen afstand van wil doen. Dan kan die liefde met een hoofdletter vaak ook niet gevoeld worden. Maar als het hart opent, en dat is een keuze, dat is een beslissing die je zelf in je, in je hoofd neemt met je hersenen. Dus als het hart opent en als de ander de liefde heeft, met een hoofdletter ziet en begrijpt, en die liefde in de ogen kan waarnemen, dan zal de geest openen, het denken openen, en een nieuwe wereld zal voor die mens voor zich ontvouwen. Dit is wat je alle, alle mensen zou willen geven. Omdat je weet hoe eenvoudig het is. Hoe dichtbij we er allemaal, hoe dichtbij we er staan. Het is slechts een gedachte. Dus ja, de moeilijkheden waar sommige mensen tegenaan lopen, zijn in sommige gevallen het inlossen van karma. En de mens zelf bepaalt of hij of zij er wel of niet iets aan wil doen. Dus als we negatief of kwalijk denken over onszelf, of over anderen en geen ruimte laten voor mededogen, kunnen we erover nadenken dat die uitgezonde negatieve energie terugkomt naar jou. Wat je uitstraalt, trek je aan. Besef dat die energie toch altijd weer terug zal komen naar jou. Straal je liefde uit, dan krijg je liefde terug geef je weg, dan krijg je terug. Wanneer en hoe? En wat? En door wie? Dat kan ik je niet zeggen. Voor het universum maakt dat niet uit. Dat kan zomaar ineens gebeuren. Door een wild vreemde. Of door iemand die je kent. Maar wat je uitstraalt, trek je, trek, je, trek je aan. Het zijn wetten van het universum, het zijn gewone levenslessen. Om daarnaar te leven, wordt het leven een stuk eenvoudiger, dan, met alle vrede in jezelf. En dan zijn er mensen, vele nog helaas, maar er begint, begint al een kentering te komen, Velen dachten het leven te beheersen. Die dachten daar grip op te hebben. En zagen dat soms als zand tussen hun vingers wegglijden. Eigenaardig, hè, vind je niet? We kunnen het ook beheersen, maar niet vanuit de negativiteit. Dan kunnen we er opeens niet meer mee omgaan. Dan gaan we wild om ons heen slaan en meppen. Dan komen er oorlogen en wat al niet meer. Met andere woorden, we zijn niet in staat om op een vredelievende wijze de moeilijkheden in ons leven, maar ook in de wereld op te lossen. Maar er komen andere tijden en ik dien te zeggen, ze zijn er al. Dus wat je uitstraalt, trek je aan. Net zo gaat het met de positieve energie. En misschien wil je er wat meer over nadenken. Dus ook wat je uitstraalt, trek je aan. Je zult er verbaasd over zijn hoe je leven zal veranderen als je ziet wat je dan aantrekt, wat er dan op je weg komt. Wonderen zeggen mensen dan. Maar het zijn gewone wetmatigheden. Het zijn de wetten van het leven. We maken grote muren om onszelf heen met negatieve energie. En we halen al die muren neer als we onszelf weer als positief mens zien. En vooral positief kunnen denken. Laat nou, toch die negativiteit los. Hoor. En al die zorgen en die bitterheid en noem maar op. Je kunt er niets mee. Het maakt alles tot onvrede om je heen en meer nog jezelf. En weet je, je kent jezelf helemaal niet meer. Je raakt hoe langer, hoe meer verwijderd van je werkelijke zelf. Van de liefhebbende mens die in je werkelijkheid bent. Maar die je nu achter een enorm masker verborgen houdt. Het laten gaan van al deze illusies. Kun je je werkelijke zelf worden. Dan kun je zijn wie je werkelijk was, bent en altijd zijn zult. Laat het leven op je afkomen en ga ermee om. Ga het leven aan. Jij wilde het. En je kunt het en je bent daartoe in staat. En zeker niet omdat je het hier hoort of misschien ergens leest, maar omdat je dat voor jezelf doet. Mensen die dit aan je doorgeven. Dit met jou willen delen. Wensen niet dat je achter hen aanloopt en dat je alles doet zoals zij het hebben gedaan. Je dient zelf je innerlijke zelf op te zoeken. De weg is nu bekend en het is de bedoeling dat je dat zelf doet. Je bent daar zeer, zelf zeer goed toe in staat. Want als je een kloon wordt van mensen die deze weg aan je uitleggen, heb je in werkelijkheid niet geleerd, maar de wens van anderen vervuld. En denk je dat daar liefde in zit? Dat je de liefde met een hoofdletter dan begrijpt? Dus je bent zelf verantwoordelijk voor alles in je leven, voor jouw leven. Maar je kunt wel horen hoe je de weg van het midden kunt bereiken en erop kunt blijven. Dus de weg die naar jou innerlijk gaat. De weg van de liefde. Waar je die liefde zult voelen die overal in het universum is. Naar het denkwerk die jezelf te doen. Hierover na te denken zal je gelukkig maken. En dat maakt de kans op een volgend moment ook weer gelukkig. En dat volgende moment ook weer. Dus met andere woorden, het uitdijende nu wordt voor jou gelukkig. Dan kun je met respect naar je eigen leven kijken. En zien dat de moeilijkheden die jij ooit gehad hebt en misschien ook nog wel zult krijgen, je dan geen moeilijkheden meer gaat noemen. Maar mogelijkheden om nog meer te leren van je leven. Mogelijkheden om het leven in al zijn finesses te begrijpen en ernaar te leven. En open te staan binnen in jezelf voor de grote stilte waar de woorden uitkomen die je kunt horen. Die je leiden door jouw leven... Als je openstaat voor deze nieuwe inzichten, als je het laat gebeuren, dat je je verleden los kunt laten, ben je in staat om naar de toekomst te kijken, het uitdijende nu te pakken, te grijpen en naar je toe te halen. En Iedere keer als we ons moe voelen of als de vermoeidheid toeslaat, als we, als we ons niet meer weten te herinneren, dat we de liefde in ons voelen, zal het ons zwaarder voor worden. Maar we zullen het ons weer, steeds weer herinneren. We zullen, we zullen ons herinneren de, de, de liefde, de goddelijke liefde, de vrede binnenin ons. En we zullen ons weer geheel beter voelen. We zullen die positiviteit steeds beter vast kunnen houden, waardoor onze onze vermoeidheden, onze zorgen als sneeuw voor de zon, kunnen verdwijnen. En ja, steeds maar weer de ander vergeven. En inderdaad, ja, het staat ook in de Bijbel nogmaals. En het zal in alle heilige boeken over de wereld staan. Vergeven, vergeven, vergeven en nog eens vergeven. En houden er niet meer op. En iedere keer als je denkt, nou, nu, nu heb ik het genoeg gedaan. Nog meer vergeven. Dat is de beste wijze. Om dicht bij jezelf te blijven. Om te begrijpen dat die ander ook mag doen wat hij of zij wil doen. Dat is de wet van de vrije wil hier op aarde. Of jij het leuk vindt of niet, het bestaat. Dus de ander vergeven maakt jou vrij. En dan zal ik nu toch werkelijk moeten stoppen, want volgens mij heb ik niet veel tijd meer. Helaas. Nou, dan gaan we dan de volgende keer maar weer verder. En lieve mensen, graag wil ik jullie heel hartelijk danken voor het luisteren, maar ook weer deze lezing. En heel graag tot volgende week. En uh, ja, alle lezingen, alle lezingen zijn te beluisteren op, uh, zoals ik in het begin al zei, op uh, www.yhra.nl en www.design.nl. En ja... Je mag me altijd melen en misschien heb je wel vragen en die kan ik dan voor een uh, volgende lezing graag gebruiken. En misschien is dan weer jouw le lezing een leidraad voor de volgende lezing. Nou, nogmaals hartelijk dank voor het uh, luisteren en tot ziens. Dag!